7 uur. Dit is Radio 1. Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Straks in het NOS Radio 1 journaal ambassadeur van Baar. In het jongste land ter wereld zuid soedan En het IOC betreurt nu de keuze voor Sochi. Dat hoort u ook al in het NOS journaal met Jan van der Putten. En dat het IOC die keuze betreurt voor de winterspelen... zegt voormalig IOC-lid Els van Breda Friesman... in een interview met de NOS. Zij was in 2007 een van de 115 IOC-leden... die over die locatie stemden. Volgens haar zouden veel leden nu anders stemmen. Friesman legt uit waarom omdat niemand zin heeft in spelen die, waar zoveel gedoe is. Waar de mensenrechten op deze manier behandeld worden... dat hebben ze natuurlijk helemaal niet voorzien. Dat dat op deze manier zich zou, zou uitpakken. Dat kon ook niemand voorzien. Ik denk dat ze dan toch wel eens nog hadden nagedacht... of dit wel verstandig zou zijn geweest. De OC moest destijds kiezen tussen Salzburg in Oostenrijk... het Zuid-Koreaanse Pyeongchang en Sochi. Het werd Sochi onder meer omdat Rusland had beloofd... om met vele miljarden de hele regio te zullen ontwikkelen. Ook de VVD wil dat er minder naar gas wordt geboord in Groningen. Een groot deel van de oppositie was al voor vermindering. En nu de VVD zich daarbij aansluit is er een meerderheid in de Tweede Kamer. In de Telegraaf zegt VVD-Kamerlid Leegte dat minder gas oppompen een noodzaak is. Dat was sowieso de bedoeling, omdat het aardgas in Slochteren opraakt, zegt Leegte. PVV, CDA, D66, ChristenUnie, SP en GroenLinks stelden gisteren dat er minder aardgas gewonnen moet worden... om zo het aantal aardschokken en de zwaarte ervan te beperken. Minister Kamp heeft beloofd voor eind januari met een besluit te komen.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 ...er hoofdzakelijk mee te maken dat Nederland een traditioneel uh, ja, voedselproducerend uh, land is... ...dat daar ook heel erg goed in is. En vervolgens zijn wij ook een land met een uh, ja, vrij hoge uh, inkomensgelijkheid... ...zeker vergeleken met andere landen... ...waardoor het ook uh, ja, voor iedereen vrij uh, goed toegankelijk is. Ook Van je wil met de lijst laten zien... ...hoe goed of slecht het internationaal met de voedselvoorziening gaat.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 Er zijn wel zorgen over het moeizame economisch herstel in de eurozone... en mogelijke tegenvallers bij economische hervormingen in China. Op een school in de Amerikaanse staat New Mexico... heeft een jongen van 12 twee medeleerlingen beschoten. De slachtoffers, een jongen en een meisje van 12 en 13, liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De twaalfjarige verdachte haalde voor het begin van de les... het wapen uit zijn muziekkoffer en schoot op de twee leerlingen. Een leraar zag het gebeuren en wist de jongen over te halen... zijn wapen neer te leggen.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 En dat we daardoor meer resultaten boeken. En als er meer kwekerijen zijn in Nederland... Ja, dat kan ik u helaas niet spullen. En dan het weer. In het westen en noordwesten regen. In het noordoosten en oosten nog een tijd lang droog. En het wordt 4 tot 6 graden. Ook morgen regen en ongeveer 9 graden. Verkeersinformatie naar de ANWB, Jolanda van der Velden. En ik begin met goed nieuws over de A59. Bij Oost zijn alle rijstroken weer vrijgegeven. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht... bij knopend op 3 kilometer. Er staat een kapotte auto, de rechterrijstrook is dicht. Een aanrijding met meerdere auto's op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen het ringvaart Aquaduct en op 4 kilometer... zijn daar twee rijstroken dicht. Het laatste is de A8 Zaandam richting Amsterdam. Bij Oostzaan 3 kilometer...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 Dat wordt dus een cruise van Cruise Direct. Cruise Direct naar cruisedirect.nl... of bel nu met een van onze 30 cruise-specialisten... via 0900 0922. 19 cent per minuut. Steeds meer kritiek op de keuze van Sochi voor de Olympische Spelen... terwijl IOC-voorzitter Bach onlangs nog zei... dat de Spelen bijdragen aan een betere wereld. We willen de the van onze waarden en symbolen gebruiken... ...om promote the positive ontwikkeling van de Global society. Maar nu heeft het IOC spijt van de keuze voor Sochi. Het NOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Ja, over al 24 dagen wordt de Olympische vlam ontstoken in Sochi. En achteraf had het IOC dat liever anders gezien... ...zegt voormalig lid van datzelfde IOC... ...Nederlandse oud-hockeybestuurder Els van Beda-Friesman... Verslaggever Martijs van der Wiel sprak met haar. Martijs, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is dat in die tijd gegaan? Wat zeg je ze daarover? Het ja, is een veelgestelde vraag hè? nu er zoveel discussie is rondom Sochi. Nou, die beslissing die is in 2007 genomen op een bijeenkomst van het IOC in Guatemala. En er waren toen nog drie steden in de race voor deze winterspelen. Salzburg in Oostenrijk, Pyeongchang in Zuid-Korea en Sochi... Nou, Salzburg viel in de eerste stemronde al af... en Sochi won het in de tweede ronde van Pyeongchang... met een verschil van maar vier stemmen. Uh, destijds waren er drie Nederlandse IOC-leden. Toen nog prins Willem-Alexander, wielerbestuurder Hein Verbrugge... en deze Els van Breda-Vriesman. Zij was hockeybestuurder, zit nu ook niet meer in het IOC. Maar vertelt er nu wel over. En volgens haar heeft het IOC nu spijt van de keuze van toen. Ik denk dat het IOC dit ook uh, betreurt, dat het op deze manier gaat. Dat weet ik wel zeker. Uh, daar zitten ze niet op te wachten. En wie valt dat dan kwalijk te nemen? Ja, de mensen die toch uh, hiervoor gestemd hebben... neem ik aan met de allerbeste bedoelingen... maar toch anders uitgepakt dan ze hadden gedacht. Ja, met de beste bedoelingen hebben ze gestemd. Eh, en dus toch voor Sochi gekozen. Waarom dan? Ja, Rusland schermde toen al met een enorm geldbedrag. 12 miljard dollar. Ongehoord veel wat er beschikbaar was om die spelen te organiseren. Inmiddels zou dat bedrag zijn opgelopen naar meer dan 50 miljard. Maar dat, dat wisten ze toen nog niet. Dat was al heel erg veel. En met dat geld zou infrastructuur gebouwd worden... waar een hele regio van zou profiteren. Zo stond het in het bidboek, de, de presentatie van Sochi. Zo is dat ook gebeurd in Londen. Daar zijn hele wijken opgeknapt dankzij de Spelen. Maar goed, of dat in Rusland ook uh, zal gaan gebeuren, daar is niet iedereen van overtuigd. Iets anders, dat was de belofte van compacte Spelen. Dat was erg nieuw en aantrekkelijk voor het IOC. Want er was nog niks, alles moest daar nog gebouwd worden. En de Russen die konden die stadions en het Olympisch dorp en alle andere gebouwen zo dicht bij elkaar neerzetten, dat alles op loopafstand is. Heel praktisch. En het is inderdaad zo gebouwd. En verder hebben de Russen daar in Guatemala tijdens die IOC-bijeenkomst alles op alles gezet. Een charme-offensief. Ze hebben, er bloedheet was, een ijsbaan naast het hotel gebouwd, waar ze een grootste sterren lieten optreden. En wat heel veel indruk gemaakt heeft op, op sommige IOC-leden. En volgens Van Breda Vriesman kan uiteindelijk zelfs dat het verschil hebben gemaakt. Dat is dat president Poetin persoonlijk naar Wetemala is afgevist om het IOC te overtuigen, en hij sprak ze toe, en ook dat is uitzonderlijk in het Engels en in het Frans, de twee officiële talen van het IOC. Sotsji is going to become a new world-class resort for the new Russia and the whole world, and we shall be happy, happy to see you in Russia and in Sotsji as our guests. Mama, Soutenez, s'il vous plaît, le rêve Olympique de miljoenen de Russen. Die attendent votre décision avec l'espoir. Jocelyne, steunt u alstublieft de droom van miljoenen Russen. Je hoort het hem bijna smeken. Tja, en in het Frans, hè? Ja, dat, is, ja, dat maakt dan even goed. Hadden we nog niet gehoord? Nee, precies. <laughs> um, nu. Is er dan veel te doen over die keus? Maar eerlijk gezegd hadden die IOC-leden dat destijds kunnen weten... allemaal wat er dan nu gaande is? Ja, en niet alles was te voorzien hoor. En dat zegt ook dit, dit Nederlandse oud-IOC-lid... dat die homopropaganda-wetten er zouden komen. Dat kon toen niemand weten. Maar wel bijvoorbeeld als je kijkt naar de, de impact op de natuur. In de documenten van het IOC is te lezen dat daar toen al zorgen over waren... omdat er in de bergen, gebouwd moest worden in een beschermd natuurgebied... werelderfgoed zelfs en natuur en milieu... dat zijn speerpunten voor het IOC. En inmiddels zeggen natuurbeschermers daar... dat er onherstelbare schade is aangericht... door de bouw van die Olympische faciliteiten. En Van Breda-Friesman zegt daarover... dat dit voor sommige IOC-leden kennelijk niet meer zo belangrijk was... toen er, toen er gestemd moest worden. Martijs van der Wiel sprak natuurlijk uitgebreid met Els Van Breda-Friesman. Dat gesprek hoort u zo dadelijk na acht uur. U kunt er alvast overlezen op ons. Onze... Website nos.nl 12 minuten over zeven. De Nederlandse ambassadeurs zijn deze week in Den Haag voor hun jaarlijkse ambassadeursdagen. Een aantal van hen werkt in brandhaarden die het nieuws domineren. Wij praten iedere ochtend met één van hen. Vandaag de ambassadeur van het jongste land ter wereld, Zuid-Soedan. Kees van Baar, goedemorgen. Goedemorgen. Zuid-Soedan is veel in het nieuws geweest de afgelopen maand. Laten we even luisteren. De UN-missie in Zuid-Soedan heeft de rapporten van veel mensen. Been and Eerst was er sprake van honderden doden. Nu spreekt de Verenigde Natie al van duizenden doden in Zuid-Sudan. Er is veel paniek, veel fear. De VN-veiligheidsraad gaat akkoord met het versterken van de missie in Zuid-Soedan. Er gaan duizenden extra blauwhelmen naar het land. Er doen al een paar dagen geruchten over massagraven en wraaknemingen. De ambassade in Juba heeft Nederlanders opgeroepen binnen te blijven... en zich voor te bereiden op een vertrek. Veertig Nederlanders zijn veilig teruggekeerd uit Zuid-Soedan... op Eindhoven Airport, landde de afgelopen nacht het Nederlandse defensievliegtuigen. Zij dus daar werd de, de, de hele dagen en, en nachten geschoten... Uh, je hoorde uh, geweerschoten, mortiergranaten. De regering van Zuid-Soedan en de rebellen in het land... hebben een wapenstilstand gesloten. Het is nog niet duidelijk wanneer het bestand ingaat. Kees van Baar, de ambassadeur van Zuid-Soedan. Uh, ontzettend veel gebeurt de afgelopen maand. Zat u daar middenin? Um, ik zat daar niet middenin. Ik was niet aanwezig op het moment dat het geweld losbarstte. Ik ben ingevlogen met het militaire vliegtuig dat... de uh, Nederlands heeft geëvacueerd en daar ben ik toe gebleven. Ja, hoe gaat dat in zijn werk, zo'n evacuatie? Want daar werd uh, vlak voor de kerst toe besloten. Juist. Juist. En er wordt toch besloten als op het moment dat er geen andere mogelijkheden zijn... als het blijkt dat uh, commerciële vluchten die, uh, die lijken te stoppen... en als het geweld aanhoudt en uh, als er geen uitweg meer mogelijk is... dan wordt er besloten tot evacuatie. Omdat de Nederlanders nog veilig weg kunnen komen. Ja. En dat is natuurlijk een, uh, ja, een belangrijk gegeven dat je die Nederlanders kunt beschermen. Ja. En Meneer Van Baar, was het zo gevaarlijk uh, destijds? Want we hoorden mensen die namen hele dure commerciële vluchten om het land uit te komen. Anderen zeiden van nou ja... Het valt nog maal mee. Hoe was uw inschatting? Uh, nou, op dat moment waren uh, de geluiden waren heel verschillend. En er waren, uh, die waren ook tegenstrijdig. En er waren commerciële vluchten die gestopt waren. Plotseling dan gingen ze dan toch weer. Ja. Uh, en wij hebben besloten om het zeker voor het onzekere te nemen. Ja. En dat was een goede beslissing, vind ik. Dat was een goede beslissing, inderdaad. Zijn er Nederlanders achtergebleven? Ja, er zijn Nederlanders achtergebleven. Veel Nederlanders die werken bij de VN of bij noodhulporganisaties zijn achtergebleven. Uh, bij de VN worden, worden dan een aantal mensen die worden aangemerkt als essentieel en die kunnen het land dan niet verlaten en die moeten ja, alle zeilen bijzetten... om te zorgen dat uh, het VN-apparaat uh, vol het toeren draait... en de bescherming van de burgers, een van de, uh, de kerntaken van de VN in uh, Zuid-Soedan... dat die uh, uitgevoerd kan worden. En de aanwezigheid van de ambassadeur uh, geldt niet als essentieel? Die gaat ook als essentieel. En ik ben daar op zich ook nog. En ik ben nu overgekomen voor de ambassadeursconferentie. En mijn tweede man, uh, Paul Tolen die is toen uh, naar uh, zuid soedan vertrokken. Afgelopen vrijdag. Wat uh, doet dat met u als u dat ziet? We hebben het al gezegd, u zit in het jongste land ter wereld. Een paar jaar geleden is dat onafhankelijk geworden. Het was daar groot feest. En dan plotseling gebeurt dit. Hoe beleeft u dat? Nou, dat gaat je aan het hart. Ja. Het is natuurlijk een, het is een prachtig land. Het is een land wat, wat, je, wat we van nul af aan opbouwen. Wat de bevolking van nul af aan opbouwt. En waar die bevolking, en dat hebben we ook kunnen zien tijdens die onafhankelijkheidsfeesten, die daar ook echt helemaal voor gaat. Het is een Afrikaans land, een van de weinige Afrikaanse landen, zo niet het enige, wat zich onafhankelijk heeft gemaakt van een ander Afrikaans land. En echt heeft gevochten voor zijn onafhankelijkheid. Ja. Met potentie, want er zit natuurlijk olie. Ja, maar niet alleen olie. Het is ook landbouw, landbouwgrond in, in, in overvloed en vruchtbare landbouwgrond. En daar kun je gewoon daar kun je heel veel mee in deze tijd. Ja, bijvoorbeeld landbouwbedrijven, eh, dat is iets wat eh, voedselproductie. En dat, is, dat kun je ook op grote schaal doen, op kleinere schaal. Het kan echt een, uh, ja, een graanschuur worden. Een breadbasket voor, uh, voor andere landen. En ligt het nu allemaal stil? Dat ligt nu allemaal stil, inderdaad. En dat is, dat is heel triest. Op dit moment, uh, veel mensen hebben het land verlaten. Ook veel, veel zuid soedanese uh, um, Dat is natuurlijk heel triest om te zien. Heel veel mensen zijn teruggekomen um, voor de onafhankelijkheid. De mensen hebben, sommige mensen hebben ook lang gewacht. Vooral de boeren hebben lang gewacht. Want een boer die gaat pas he, zijn land ontginnen. En, en die gaat zaaien als hij als zeker weet dat hij het volgend jaar kan oogsten. En zeker met ontginnen, dat is niet iets wat je, hè, wat je in een dag doet. Daar heb je je maanden voor nodig. En die wil het zeker voor het onzeker nemen. En die boeren hebben lang gewacht voordat ze terugkwamen uit Kenia en uit, uh, en uit Oeganda. Ja. En het is triest om te zien dat dat... Ja, dat dat nu allemaal in een, in een paar dagen of een paar weken nu, uh, ongedaan wordt gemaakt. Ja, Van Baar, wat kunt u in goede tijden doen daar voor dat land? Want uh, het is natuurlijk niet alleen hulporganisaties en ontwikkelingswerk. Het zou mooi zijn dat er ook bijvoorbeeld Nederlands bedrijfsleven daar gaat investeren of actief gaat worden. Ziet u dat gebeuren? Uh, dat kan. Hè? Zeker. Er zijn. Uh... De bedrijvendagen, ik heb nu twee keer de conferentie meegemaakt. En op de bedrijvendagen ben ik altijd helemaal volgeboekt. En uh, staan er mensen ah, in de rij. En ook dus daarna het, nog. Het, het, het is op de radar. Het is op de radar, Zodan, ja. ja. En er zijn natuurlijk ook mensen die ervaring hebben met werken in, uh, in wat fragiele staten. En uh, die mensen komen er ook. En je hebt natuurlijk ook al, uh, de eerste mensen die komen zijn mensen die... Uh, die in feite uh, men, wij als een ambassade en de hulporganisaties ondersteunen... met generatoren, het onderhoud van generatoren, uh, trucks, uh, onderhoud van auto's. Dat zijn de eerste mensen en daar zitten ook Nederlanders bij. Tja. Meneer Van Baar, hartelijk dank dat u ons even te woord wilt staan. En succes daar als u straks weer teruggaat. Dank u wel. ANWB verkeersinformatie Jolanda van der Velde, hoe gaat het op de weg? Het wordt uh, ietsje drukker, Frederik, maar het valt nog wel mee. Alleen op de A4 waar we de aanrijding hebben van Den Haag naar Amsterdam, daar zijn tussen knokke Veen en, en Hoofddorp twee rijstroken dicht. Daar begint de file nu serieus te groeien. Vanaf het rinkvaart Aquaduct staat er zes kilometer. Gaan we naar Leidse Rijn bij Utrecht. Daar is Mino Remmers. Hoorde al van je MINO dat dat geplande winkelcentrum heel veel mensen dat niet zien zitten. Maar aan de andere kant. Mensen willen toch ook wel graag hun boodschappen doen. En nog wel uh, extra zaken kopen. Misschien is er ook wel behoefte aan, toch? Ja, want nu staat er nog een nood, Heijn. Vestiging. Ja, dat is ook die niks. had al lang weg moeten zijn. Nee, dat had al lang weg. Maar ik kan me nog herinneren dat hij er stond in een hele winderige omgeving. jaren geleden toen Kiris kwam. Ja, het is nog steeds winderig, maar hij had al lang weg moeten zijn inderdaad. Dat komt omdat de voorzieningen niet zijn gekomen. Waarom heeft het zo lang geduurd? Ja, allerlei uh, redenen. De crisis natuurlijk, het uitkopen van uh, boeren die hier nog land hadden. Maar ondertussen staan we hier bij een winkelcentrum in aanbouw. Dat had ja. al zeven jaar moeten staan. Vlakbij waar u woont eigenlijk. En uh, we praten nu met Marco Redeman, buurtbewoner. Maar u bent van oorsprong ook stadsplanoloog. Ja. Komt dat even mooi uit. Deze ochtend, um, u houdt zich ook bezig met... Mislukte winkelstraten. Zieke winkelgebieden, ja. <laughs> Ik ben winkelcentrum. En u vreest dat dat hier ook, want we staan hier inderdaad voor 1, 2, 3, 4, 5 bouwkranen. Uh, daar moet een winkelcentrum komen. En dit is op een kilometer afstand. van het grote Leidstrijd Centrum, waar we het uh, vanavond over gaan hebben. Dus dat er winkels komen, daar zijn jullie helemaal niet op tegen. Wij willen heel graag dat er winkels komen, al heel lang. Ja kledingwinkels. Ja. Dag... Liefst ook een goede grote supermarkt. Dagelijkse voorzieningen, maar ook gewoon dingen die we nu allemaal op internet bestellen... of ergens in Maars of in Woerden gaan halen. Ja. Maar dan bij ons in de wijk. Maar niet het winkelcentrum wat nu op stapel staat, een kilometer verderop. Ja, dat is een, een, een plan uit 2008. En de wereld is veranderd. Dus we willen kijken, waar hebben we nou behoefte aan? Wat komt hier? Want uh, we zien nu nog heel veel uh, hijskranen en er wordt flink gebouwd. Felle schijnwerpers, verlichtend bouwterrein... Ja, hier komt een, een wijkwinkelcentrum uh, van uh, nou, 12.000 vierkante meter. Dat is 25 winkels zo'n beetje. Dus voor dagelijkse uh, boodschappen. Dus dat is prima. Dat is hartstikke goed. Daar zijn we blij mee. Het is wel een, uh, ook dat een, een oud plan, dus een winkelgebied... Zoals we ja. het in 2007 hebben bedacht. Ja. Um, en maar is het uh, niet heel moeilijk om tien jaar vooruit te kijken? Dat is ontzettend moeilijk. Dus je zult flexibel moeten bouwen. Maar um, uh, we weten niet waar we behoefte aan hebben in 2018. Zoals we niet wisten waar we behoefte aan hebben uh, nu toen we dit in 2007 optuigden. Ja. Kort en goed, vanavond is er een belangrijke avond voor de wijkbewoners van Leidse Rijn. Want dan is er een soort informatieavond in een kantoorgebouw hier vlakbij. Omdat er ook geen wijkgebouw is namelijk. En daar krijgt u uitleg van zowel de gemeente als de projectontwikkelaar ASR. Praten we dadelijk mee in de uitzending. En die zijn er. Die zijn er ook niet meer voor voor dat plan van, van toen? Nee, AZR is er ook niet voor. Het is trouwens geen informatieavond. Het is, nee. AZR heeft in de krant gezet begin december... wij willen uh, uh, kijken of dat Leidse Centrum nog wel zo groot moet worden... als dat we destijds hadden. We willen het wel hadden. bouwen, maar kleiner? Bijvoorbeeld. Ja, en minder u hebt inmiddels contact gehad met winkeliers... en die hebben er ook niet meer zo zin in? Die staan uh, niet uh, te springen om nu al in te tekenen. En die hebben ook iets van ja, zo'n centrum gaat waarschijnlijk niet meer werken. En AZR heeft toen opgeroepen tot een brede maatschappelijke discussie. En toen hebben wij als bewoners gezegd, dat is goed. Heerlijk. Heerlijk Nederlands woord. De brede maatschappelijke discussie. Laten we die vooral ook voeren strakjes. We wandelen terug, we pakken de auto. En we gaan eens even kijken op de plek waar het centrum moet komen. en maar eens horen of de gemeente er ook naar luistert. Naar die brede maatschappelijke discussie. Het NOS Radio 1-journaal. Zazie, turn me on. Kinderen voor kinderen, voor oh, er kinderen. nog meer. Ik Ik mooi, Ja, dat was het al. Frederik wordt tegelijk helemaal enthousiast. ben je ook mee opgegroeid. Hè? Ja, zeker. Kinderen ja. voor kinderen. Bekendste kinderkoor bestaat dit jaar 35 jaar producer en componist Erik van Tijn schreef er jarenlang nummers voor. Meneer van Tijn, goedemorgen. Goedemorgen. Hoorden u er een paar voorbij komen? Ik, ik, hoorde, ik hoorde inderdaad de, ja, de eerste liedjes voorbij komen. het blijkt inderdaad een soort jeugdsentiment voor iedereen, volgens mij. Ja, we begonnen gelijk mee te deinen hier ook al. We kennen het. Ja. Zijn dit wel de beste die we net hoorden? Waanzinnig gedroomd? <lacht> Onbewoond Eiland, nou, dat vind ik zelf wel. Ja. Kijk, dat zijn de oerliedjes. En, um, en waarschijnlijk niet geheel toevallig allebei de teksten van Herman Pieter de Boer. Ja, weet je, dat zijn gewoon de echte, de echte vernieuwende liedjes geweest waar Kinderen voor Kinderen mee begonnen. Het was een heel vernieuwend concept, want tot dan toe waren kinderkoren ja, traditioneel en misschien zelfs wel lullig, maar niet meer leuk voor kinderen. <lacht> <lacht> en, um, en de Farah had een, ja, een gouden idee, vloer je Ansap was dat. Ja, en, en sindsdien uh, is dat jaar in jaar uit doorgegaan. Maar ik denk, wij, wij begonnen, Jochem en ik begonnen uh, bij nummer 25 te produceren... maar wij hadden ook niet gedacht dat het tien jaar later nog steeds even groot zou zijn. Dat is toch wel heel erg leuk. Maar het is niet 35 jaar lang uh, op uh, grote hoogte geweest, hè? Er zijn okay, wel dipjes. Dat ja, dat klopt. Kijk, dat, dat kan natuurlijk ook niet anders. Kijk, op een gegeven moment krijg je ook concurrentie. Je hebt natuurlijk de, de tv-zenders gehad, de kinderzenders over Jetix of zo. En je hebt ook het Junior Song Festival en, en ja, bijvoorbeeld de Voice Kids. Nou ja... Uh, dat, dat, dat, dat komt allemaal tegelijk en die vissen allemaal in dezelfde vijf. En iedereen wil hetzelfde publiek aanspreken. Maar ik vind het toch wel knap dat het toch gelukt is om weer terug te komen. Dankzij een flinke campagne. Nou ja, dankzij van alles en nog wat een aantal jaren geleden... was het ook wel een beetje ingeslapen gebeuren, moet ik zeggen. En... Uh... Uh, ja, ik, ik, ik ga dat zeker niet aan mezelf toerekenen hoor. Maar uh, Jochem en ik en Babette Labij, onder andere, wij hadden toch wel zoiets van we moeten de boel gaan vernieuwen. En we hebben mensen als alleen Clark en Keert Oosterhuis, hè, die het dus nu produceert, erbij gehaald. We gaan nou ook meeschrijven. Dat is superleuk voor kinderen. En we hadden zelf kleine kinderen allemaal. Dus ja, dan heb je dat gevoel erbij. En sindsdien is er een ver verandering ingezet, een vernieuwing. En nu hebben ze ook echt uh, de laatste paar jaar. Uh, marketing dingen ingezet, om het weer echt groot te maken. Ja, je ziet meteen dat slaat gigantisch aan. En ja, dat vind ik heel erg leuk, moet ik ja. natuurlijk zeggen. Dus, dus ook die jonge consumenten, want hoe oud zijn ze? De doelgroep? Tien? Twaalf? Nee. Ja, ja, zo rond tien. Ja, het begint denk je wat eerder. Ik denk de kinderen van zes het ook al heel leuk, ja. spannend. Maar die zijn dus ook kritisch. Die horen ook graag Ellen uh, Clark. Ja, zeker. Ja, kijk, die, die, die zien natuurlijk alles en horen alles wat hun ouders ook horen. De, de, maar ook Madonna en zo. Dus je moet het echt... En, en, en de dingen van nu, je moet het echt naar nu toe vertalen. En dan heb je dus ook jonge mensen voor nodig. Die, ja, en vooral ook liefst muziekmakers, componisten met jonge kinderen. Die kunnen zich heel makkelijk verplaatsen en die kunnen dat lekker makkelijk thuis testen. Dat deed ik ook altijd. Heeft het nog een educatief element? Ja, daar wordt alles wel opgelet. De onderwerpen die veranderen natuurlijk niet meer zo heel veel. Want ja, wat kan je nog verzinnen? Maar ik vind het helemaal niet erg, want er is elk jaar behoefte aan een, een liedje zijn, Want elk nieuw kind, elke nieuwe fan maakt dat zelf ook weer mee op school. Of, of huisdieren, of huiswerk, ik noem het allemaal op. Opa en oma, dat zijn ontzettend veel leuke onderwerpen. En die, die blijven altijd uh, komen, maar er wordt altijd wel goed opgelet... wat er nou in die tekst gezegd wordt. En, en uh, ik denk dat ze er soms ook nog wel eens wat aan hebben. Nou, dat is mooi. Hartelijk dank, Erik van Tijn. Ja. Muziekproducer en componist. Schreef jarenlang ook nummers voor Kinderen voor Kinderen dat 35 jaar bestaat. En vanmiddag ja, wordt... Ja. Hartelijk dank. En in het De La Mar Theater vanmiddag in Amsterdam... wordt bekend hoe dat jubileumjaar van Kinderen voor Kinderen eruit gaat zien.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 wacht. tijd voor het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Het IOC betreurt de keuze van Sochi als plaats voor de Olympische Winterspelen. Dat zegt het Nederlandse oud-IOC-lid Els van Breda-Vriesman. Er is nu veel gedoe over mensenrechten en dat had het IOC bij de stemming in 2007 niet voorzien, zei Van Breda-Vriesman hier bij het Radio 1-journaal. Ook de VVD wil dat er in Groningen minder gas wordt opgepompt. Zodoende is er nu een Kamermeerderheid. In de Telegraaf noemt Kamerlid Leegte minder pompen een noodzaak. Niet alleen vanwege de aardschokken, maar ook omdat het gas opraakt. De PvdA heeft zich nog niet uitgesproken in de gasdiscussie. Een hulpverlener van het Evangelisch Begeleidingscentrum in het Harde wordt verdacht van het jarenlang misbruiken van twee vrouwelijke cliënten... meldt Dagblad de Stentor. Misbruik begon in 2009 en de vrouwen hebben eind 2012 aangifte gedaan... De man van 48 werd ongeveer een jaar geleden opgepakt. En de wereldeconomie trekt dit jaar fors aan, voorspelt de Wereldbank. De bank gaat uit van een wereldwijde groei van 3,2 procent tegenover 2,4 het afgelopen jaar. In de komende jaren stabiliseert de economische groei, denkt de Wereldbank. Dat zijn de hoofdpunten. Gaan we naar het weerbericht van Weerplaza Michiel Severin. Het is weer heerlijk zacht, hè? Het is inderdaad opnieuw behoorlijk zacht. Temperaturen onder het vriespunt komen nergens tegen. Ze liggen allemaal zo rond de 3 tot 5 graden. Het heeft allemaal te maken met een groot bewolkingsgebied... wat boven Nederland ligt. In het noordoosten en oosten is de wolking het dunst. Daar zou vanochtend nog heel af en toe de zon kunnen schijnen. Maar in Zeeland is de bewolking al zo dik dat daar regen en motregen valt. En die lichte neerslag die breidt zich in de loop van de dag langzaam naar het noordoosten uit. Ik denk dat Groningen de eerste regendruppels nou, tussen 5 en 7 uur vanavond pas krijgt. Dus daar een droge dag, lange tijd droog in ieder geval, vanavond dan nat. En in de rest van het land wordt het eerder nat. In die regen is het echt kil, graad al vier, bij een stevige zuidenwind. En uh, ja, zolang het droog is, kan de temperatuur nog net oplopen naar 6 graden. En die maxima, ja, die kunnen we niet zacht noemen. Dat is normaal voor deze tijd van het jaar. En wat verwacht je voor de komende dagen? Nee, hey, ben je al weg? Nee hè? Nee, nee, ik ben er nog. Nou, eigenlijk een voortzetting van uh, dit weertype min of meer. Uh, morgen opnieuw van tijd tot tijd regen. Temperaturen gaan dan wel weer echt omhoog naar 7 tot 10 graden. En die zachte temperaturen die hebben we ook vrijdag en in het weekend. Wel ziet het er nou uit dat het vrijdag en in het weekend... grotendeels droog blijft met van tijd tot tijd zon. Dus het weerbeeld wordt wat vriendelijker. En de temperaturen die blijven te hoog. Dank je. Ja, er is een beetje opschieten. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB Londen van der Velden met files... en ook uh, wat ongelukken. We heren naar ongelukken zeker weten, Marcel. Die zorgen eigenlijk voor de meeste vertraging. Ik begin even met uh, de kapotte kraanwagen op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Knoppen Kerensheide en Kruisdonk 6 kilometer. De rechte rijschok is dicht. De aanrijdingen met meerdere auto's op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Inmiddels vanaf Roelof Arendsveen tot dat Hoofddorp 10 kilometer. Tussen Burgerveen en Hoofddorp is de rechte rijschok dicht. Het is ook wat vast gaan lopen op de a de A44 daardoor vanuit Den Haag. Voorknopend Burgerveen 2 kilometer. En een auto in de sloot op de A67 of naast de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen het Zomer en Gelderop 3 kilometer. Gaat het natuurlijk door over de keuze voor Sochi voor de winterspelen? Dat doen we zo dadelijk met Eduard Nazarski van Amnesty International. Voor twee minuten.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 nu één van onze bijzondere vakantiehuizen op Aanzee.com en ervaar wat echt genieten is. Aanzee vakantiehuizen. Daarnaast krijgt u nu bij Volkswagen bovenop de twee jaar standaard garantie twee jaar extra vanaf slechts 99 euro. Kijk voor meer informatie op volkswagen.nl 5 over half 8, goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio in journaal. De Olympische Winterspelen hadden niet in Sochi moeten plaatsvinden. Dat zegt voormalig IOC-lid Els van Breda-Vriesman. Volgens haar zouden nu veel IOC-leden anders stemmen dan ze toen deden. Eduard Nazarski, directeur van Amnesty International. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het is misschien wat laat, maar het nu komt dus naar buiten dat dit IOC-lid, voormalig IOC-lid, het niet zo'n handige keuze vond. Ja. Vindt u dat ook? Ja, dus dat het geen handige keuze is en, en, en dat men in 2007, of ik weet niet om welke reden voor Sochi heeft gekozen en, en dan toch een gok neemt ten aanzien van de discussie die je dan krijgt. Nou ja, de reden die wij net hoorden was onder andere dat Poetin een enorm charme-offensief had. Uh, in twee talen sprak de officiële talen van het IOC <lacht> en hij beloofde allerlei mooie zaken. Ja, zo, zo gaan die ja. dingen kennelijk ja sorry dat ik moet lachen maar ja dat moet een totale spreek. is natuurlijk ja dat is fantastisch maar en dat hij daar moeite voor doet maar er is natuurlijk geen enkele reden om dan ja, te denken dat het met, met mensenrechten en met de rechtsstaat in de Rusland wel goed zal gaan. En men had in 2007 wieper de Spelen in Peking en Beijing al hun schaduw vooruit. En er was al discussie over. Dus ja, ze hadden toch wel een beetje kunnen denken of, of hartstikke goed kunnen bedenken zelfs. Dat die keuze voor Sochi uh, enorm uh, discussie en uh, zo oproepen maar ook tot enorme problemen zou leiden. Dus meneer Azajski, je kunt niet volhouden met de kennis van u. Dat je er op nee, nee, zou komen. Nou, de, ja, die homo-wetgeving, dat is nieuw. Dat, dat kon door niemand voorzien dat ze zo'n rare en, en, en verschrikkelijke wet uh, zouden doen. Maar dat het met de rechtsstaat, de mensenrechten, de vrijheid van meningsuiting niet goed zat, uh, dat wist men toen ook. En ja, daar is men klaarblijkelijk uh, gewoon geen afspraken over gemaakt of willen maken. Is dat gewoon misschien geen thema bij dit soort verkiezingen? Het is... Uh, uh, veel te weinig een, een thema of een onderwerp bij, bij die toewijzingen. En, en ja, dat zou voor de toekomst uh, uh, zou dat echt anders moeten. Dan zou je die discussies die zou je eerder krijgen... en niet een paar weken of een paar maanden voordat die spelen plaatsvinden. Ja, heeft u er een, enig idee van of dat ook gaat gebeuren in de toekomst? U was gisteren op de nieuwjaarsreceptie van koning Willem-Alexander. Is er daarover gesproken? Maar ik heb wel met een paar mensen daarover gesproken, maar ja, natuurlijk niet in de zin van dat je nu duidelijke afspraken hebt, maar meer voor contacten. Maar ja, men heeft wel belangstelling voor om daar eens over door te praten, van hoe zou je nou uh, voor de toekomst kunnen zorgen dat bij nieuwe toewijzingen, dat je nadrukkelijke rekening houdt met mensenrechten en dat je er ook afspraken over maakt. Want en, ja, en wie ik... is men in dit geval? Ja, dat we voor mensen op die receptie... maar ik heb er bijvoorbeeld ook met Kamil Eurlings over gesproken... een paar dagen geleden, eh, het IOC-lid... en die had ook wel oren om daar in elk geval over door te praten. Hm. En ja, die discussie zoals die nu afspeelt... Ja, daar heeft zo'n IOC natuurlijk ook ja, een beetje de balen van, denk ik. Ja, dat hebben ze dan wel over zichzelf afgeroepen... en ze hebben ook eh, jarenlang niks willen doen... maar eh, dat ze nu denken... verdorie, hoe kunnen we dat in de toekomst voorkomen... dat lijkt me wel logisch. Nou, Ze gaan het niet meer afblazen... Meneer Nazarski, nee, dat, zal ook dat niet. denk ik niet. En premier Rutte nee. gaat ook, want die heeft een ja. zware delegatie. Wat zou u ja. hem dan toch nog mee willen geven, als hij dan toch ja. gaat? Nou, ik zou hem mee willen geven dat het echt heel erg goed zou zijn... En, en misschien zelfs noodzakelijk als hij echt een heel duidelijk publiek signaal zou geven. Kijk, dat hij op de tribune uh, gaat zitten, uh, juichen, dat is één. Maar Poetin wil, en, en de charmoffensief offensief, uh, dat hij heeft gehouden uh, zeven jaar geleden. Hij wil hier echt een, een, een show van maken... Uh, voor, het, uh, voor zijn imago, het imago van het leiderschap in Rusland. En het zou heel goed zijn als onze minister-president ook zorgen van Nederlanders... over de mensenrechten, over de homorechten, over de vrijheid van meningsuiting, noem maar op. Als die zorgen ook in een publiek signaal. En dat zullen de Russen misschien niet leuk vinden, maar dat kun je best beleefd doen. Maar dan ga je tenminste niet alleen meedoen aan het feestje van Poetin. En dan maak je ook duidelijk dat hier in Nederland echt grote zorgen leven. Directeur van Amnesty International, Eduard Nazarski. Dank u wel. Graag gedaan. En we gaan daar nog even over door. Frank Wielaert, het sportnieuws het sportnieuws van de ochtend is natuurlijk dit verhaal... over de keuze van het IOC voor Sochi. Voormalig lid Els van Breda-Friesman zegt dat het IOC spijt heeft. Slaat dit in als een bom in de sportwereld? Nee, ik denk dat het eigenlijk wel meevalt. Het zal uh, lichtelijk inslaan in Nederland, uh, mag je toch wel vermoeden. Uh, het, want het is natuurlijk wel iets, het geeft je toch een inkom... Op de manier waarop IOC kiest, dan steek je miljoenen in een bid. Als allerlei steden, omdat je de winterspelen wil hebben. En dan kiest het IOC blijkbaar omdat Poetin in twee talen spreekt. Vlak voordat je gaat kiezen. Uh, dan moet je toch wel enigszins te denken geven over wat. precies gebeurt in IOC. Ja, uh, oh, ik denk dat in Nederland. Politiek weer over elkaar heen rond te zeggen dat Rutte niet en Rutte en de koning en Mohammed moeten gaan naar Sochi. Uh, en dat dit weer een hele goede reden is om dat te gaan doen. En voor de rest uh, zal het verhaal uh, toch keurig onder het tapijt geschoven gaan worden. Ja, Frank. Door het, uh, IOC heel even. Mogen we verwachten. We gaan je even ja. opnieuw bellen, want het geluid uh, laat de wensen over. Komen zo bij je terug. Oké. Okay. Ja. Kunnen we eerst even uh, naar Mars gaan? Nou ja nagemaakt zand van Mars, daar uh, zijn ze in geslaagd om daar plantjes in te laten groeien. Of die planten uiteindelijk ook eetbaar zijn of echt volgroeid raken, dat is de vraag. Het is een experiment van de Wageningen Universiteit, Het duurde 50 dagen. Jeroen de Jager bekeek het resultaat. Dit is wel grappig, Wiege Wamelink. Hier een uh, klein poosje, green fingers on the red planet. En dan zien we een foto van Mars waarschijnlijk met een heel klein groen plantje. Dat is waar je naartoe aan het werken bent. Maar voordat we daar zijn, moet er nog wel heel wat water door de Rijn heen gaan. Want we zien hier bijvoorbeeld bakjes, Klein, kleine potjes maar, aarde. Ja, met, met wat marszand erin, dat we van uh, NASA hebben geleverd gekregen. Nagemaakt marszand, hebben we zaadjes in gedaan. Dat kind binnen 24 uur. En het groeit ook wel door en het geeft ook plantjes. Maar de groei is nog beperkt. En uh, heel veel soorten hebben we... Alleen maar wat groene scheurtjes gehad en geen bloei. Maar voor een paar hebben we echt bloei en voor twee soorten massaatjes. Je zegt zelf al: dit is nagemaakt marssand. Of dit het echte marssand is, weten we niet. En uh, ze hebben dat zo goed mogelijk nagemaakt. Maar bijvoorbeeld, wij hebben er water bij gegooid. En dat, zover wij weten, heeft nog niemand dat gedaan. En heeft niemand gekeken wat er dan gebeurt. En dat hebben wij dus voor het eerst gedaan. In dit marszand, pak het even. Het is heel fijn ja. stoffig zand. Ja, en je krijgt er rode... meteen ook uh, wolkjes stof uh, erboven uit. Rode handen. Hier zitten veel zware metalen in. Want dat is aan de hand opmarsen. En die zware metalen die komen ook in de planten. En dat, dat kan dus een probleem zijn. Want uh, als je zware metalen in planten hebt... planten hebben er geen last van meestal. Maar als wij dat gaan opeten, en dat is wel de bedoeling... dan komt het in ons en voor ons is het giftig. Precies, dus uh, je hebt nu aangetoond dat het misschien kan... om daar planten uh, te laten groeien. Alleen zijn ze oneetbaar. Dat zou kunnen, ja. Dat moet ik eerst nog testen. En uh, kun je daar zomaar verbouwen op Mars? Of moet je dat doen in een kas? Nee, je kan niet zomaar verbouwen op Mars. Er is bijna geen lucht. Ongeveer 1% van wat we op de aarde hebben. Dus dat kan niet buiten. Dat moet binnen. Uh, dat gaat dus in een kas, een grote kas. Een hele grote kas. Een hele grote kas. Want zelfs als je vier mensen continu wilt voeren... Ja, dan uh, heb je toch wel uh, een flinke kas nodig. En... Uh, heel veel van onze plantensoorten die we eten, die moeten bestoven worden. Dus daar moet je een oplossing voor vinden. Nou, een oplossing zou kunnen zijn bijen of liever misschien hobbels meenemen. Dus die moeten ook negen maanden in zo'n raket mee naar Mars? Ja, die moeten negen maanden mee in een raket. En uh, die moeten dat dus zien te overleven, de insecten. En die zou je dan kunnen gebruiken om te bestuiven. Al met al denk ik, het is leuk... Mooi experiment. Er is een soort van begin dat er uh, groei mogelijk is op Mars. Maar het maakt een verblijf daar nog onrealistischer dan het al is misschien. Ja, het maakt het zeer moeilijk. Uh, ik denk dat het uiteindelijk wel van gaat komen. Maar ik denk dat het nog heel lang gaat duren. En ik zou eerst naar de maan gaan. Aldus, de onderzoeker van de Wageningen Universiteit, Jeroen de Jager, ging kijken daar. Frank Wielaert, je bent weer terug. Ja. Sorchi, laten we even achter ons. Want we willen natuurlijk ook nog weten... Uh, over uh, de nieuwe trainer van AC Milan. Clarence Seedorf. Uh, iedereen staat te juichen. Behalve Heerenveen trainer Marco van Basten. Ja, die, die, uh, daar ligt het natuurlijk extra gevoelig voor. Want uh, die heeft Milan in zijn hart gesloten. En die zegt ver, vervolgens... Ja, Seedorf uh, meteen van het voetbalveld als trainer voor Milan. Ik weet niet of dat zo'n goed idee is... Eigenlijk zeg ik, ik vind dat niet zo'n goed idee. Dat is hier uh, wel wat duidelijker. En is hij jaloers? Nou, dat zou zomaar kunnen. Hij zal, Kijk, stel je voor, Seedorf wordt natuurlijk uh, gedekt... door de dochter van uh, Berlusconi, hè, Barbara Berlusconi. Die is de baas bij AC Milan. En uh, die is heel blij. Die wilde Seedorf al heel erg lang uh, weer terug hebben bij uh, Milan. En uh, ooit hem als trainer hebben. Nou, dat is haar nu gelukt. Dus de kans dat uh, Van Basten de komende drie jaar of misschien wel nog langer als Seedorf succesvol is... naar Milan verkast om daar trainer te worden... wat hij misschien al wel ergens in zijn achterhoofd heeft... omdat hij dat graag uh, zou willen. Ja, die kans die lijkt voorlopig even verkeken. Dus ik kan me voorstellen dat hij, uh, dat hij daar niet zo blij mee is... maar of hij met dat in zijn achterhoofd antwoord heeft gegeven... dat weet ik niet. Dat is natuurlijk een, uh, een gok. Goed. Dan nog even naar uh, Hockey. Nou ja, nee, eigenlijk naar voetbal. Van Hockey naar voetbal. Oud-Hockey Teun de Nooijer. is namelijk de nieuwe teammanager van AZ geworden... Een goede man op een goede plek? Nou ja, hij is natuurlijk een ervaren topsporter. Dus hij weet uh, wat er gevraagd wordt om uh, topsporter te zijn. En ja, dus dat is wel een andere maken. sport. Dat is iets met, ja. een, met een, een stick. Ja, ja, dat klopt. Maar ja, hij hoeft, hij hoeft niet mee te trainen en uh, nee, dat, dat soort dingen. Hij moet andere dingen gaan, uh, gaan regelen rondom het team. Je bent een soort van regelneven aanspreekpunt. En uh, hij gaat ook dingen doen in de mentale begeleiding uh, voor spelers. Nou ja, als hij daar uh, verstand van heeft, dan is dat alleen maar heel erg slim. En je ziet het toch, uh, ik, ik zou wil niet zeggen dat het een trend is, maar je hebt Jerk Mees bijvoorbeeld bij Ajax, dat is een oud honkballer die teammanager is uh, bij Ajax tegenwoordig. Dus het is niet helemaal nieuw. En het is ook niet voor niets dat Toon Gerbrands, de oud-volleybalcoach... Uh, bij AZ, allemaal andere mensen uit andere sporten bij de club haalt. En nu heeft hij ja. de nooier er weer bij gehaald. Nou, dat is een hele ervaren meneer. En uh, ik denk dat hij uh, best wel wat kan toevoegen aan AZ. Het is in ieder geval een opvallend gezicht... en een mooie kans voor allebei. Misschien wel. Je weet niet hoe dat, uh, hoe dat uit gaat pakken. Ja. Dat zullen we toch moeten gaan zien. Verfrissend. Ja, maar zou hij dan oh, wel uh, genoeg respect <laughs> krijgen? Ik kan me toch voorstellen dat hij zegt... Van als je niet eens een bal kan hooghouden. Misschien kan hij dat wel, trouwens. Maar... Ja, nogmaals, hij hoeft niet zijn trainingspak aan te trekken... en hij is de kruif van de hockey. En dat weten ze allemaal wel, hoor. Dan kom je wel goed weg als Teun de Nooier Oké, nou, ik ben overtuigd. Dankjewel, Frank Wielaert. Kunnen we naar de ANWB Jolanda van der Velde? Een behoorlijk lange file op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Hoofddorp 17 kilometer. Oh, dat is de hele A4. Zo'n beetje wel, hè? Uh, vanaf Knopend Burgerveen tot Hoofddorp is nu alleen nog de rechterreis ook dicht. Daardoor is het ook goed vastgelopen op de A44, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Kaagdorp en Knopend Burgerveen 4 kilometer. En vanochtend hadden we een probleem op de A59, Zierikzee richting Os. Tussen Nuland en Os-Oost zijn ze bezig met een spoedreparatie. Daar staat 3 kilometer. Gaan we naar Mino Remmers in Leidse Rijn. Hoe gaat het daar, Mino? Nou, behoorlijk winderig en koud. We staan nu op een groot braakliggend terrein in Leidse Rijn. En hier moet het nieuwe centrum komen. Jeroen Metzenmakers is hier van ASR, de projectontwikkelaar. Gisteravond hebben jullie ook nog wat informatie uitgewisseld. Daaruit blijkt dat er nogal wat retailers, winkeliers zijn... die niet van plan zijn te komen, toch? Ja, dat klopt. Er zijn ook een aantal retailers die wel van plan zijn om te komen... Ja? Uh, maar wij hebben wel signalen uit de markt dat uh, met name een aantal grote ketens, uh, bijvoorbeeld de V&D, uh, vooral uh, in de stad blijft zitten en niet naar Leidse Rijn komt. Leidse Rijn, daar komen 100.000 mensen te wonen, er wonen er al 70.000. de gemeente heeft hier een groot winkelcentrum gepland. Op een kilometer afstand wordt nu ook al een winkelcentrum gebouwd. Ja, en het probleem is, Utrecht Centrum is niet ver. Nee, dat klopt. Het centrum wat hier een kilometer verder komt... heeft een heel ander profiel. Dat is vooral voor dagelijkse boodschappen. Wat wij maken, dat is uh, mode en, uh, en andere winkels. Maar het klopt dat, uh, uh, uh, laten we zeggen, 10, 12 minuten zit je in de stad. Ja. Dus de grote winkel, winkelketens maken in deze tijd... van het veranderende winkelgedrag van de consument... toch vooral een keuze waar ze gaan zitten. Plas het plan aan, bouw iets anders, andere voorzieningen. Daar pleiten jullie voor. Nou, wij zeggen, uh, maak het een beetje kleiner. Want uiteindelijk, wij denken dat er ruimte is voor een klein winkelcentrum. Anders wordt het een zeperd. Anders wordt het misschien een zeperd. Uh, maar in ieder geval is het zo dat een wat kleiner centrum iets meer kans heeft. Braakliggend, donker terrein. Maar toch zie ik al wat bouwmachines. Want de gemeente wil het plan toch doorzetten. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot 9. En smiddags van half 5 tot 6. Het NOS Radio 1 Journaal. Building, I can continue the phone calling Elvis You're all Of dire straits, Knopplem, in, uh, est Diaz Street Smart Knopf C'est que les affaires privées se traitent en privé. Privézaken blijven privézaken. De Franse president François Hollande ging gisteren tijdens een persconferentie... nauwelijks in op vragen over zijn relatie met zijn partner Valérie trier -Vaillère. De aanhoudende geruchten over zijn affaire met een actrice... vallen wat hem betreft onder het hoofdstuk privézaken. Maar hij beloofde wel nog voor zijn bezoek aan Amerika op 11 februari... uitsluitsel te geven over zijn relatie. Correspondent Ron Linker in Parijs. Dus het is privé, maar ook weer niet helemaal... Nou, Dat, dat klopt uh, als je kijkt naar wat de kranten bijvoorbeeld vanochtend schrijven. Uh, Le Parisien zegt uh, hogere acrobatiek met grote letters op de voorpagina. Uh, ze bedoelen dan verbale acrobatiek. Dus aan de ene kant de aankondiging van een nieuw economisch plan. Aan de andere kant de wens van de president om het privéleven afgeschermd te houden. De krant Libération heeft uh, de vragen geteld tijdens die persconferentie die bijna drie uur duurde. 34 vragen zijn er gesteld door journalisten. Zeven gingen over de affaire Gaillet. Dat is 20%. procent. Uh, hoe dan ook, de Figaro zegt dat de Hollande's persconferentie in ieder geval één ding heeft aangetoond. Natuurlijk heeft een president recht op het privéleven, schrijft de krant. Privacy dus. Maar hij zal dat privéleven altijd moeten rechtvaardigen. En in dat opzicht wordt ook in Frankrijk de scheidslijn tussen beiden steeds verder vervaagd. Ja. Aan de andere kant is de Franse economie natuurlijk ook belangrijker, Ron. Belangrijker dan dat privéleven. Ja, want hij nog, gooit nog al het roer om. Hè? Wat, wat ja. zijn de plannen van hem en hoe zijn ze ontvangen? Ja, wat Hollande heeft aangekondigd is een zogeheten verantwoordelijkheidspact. Uh, een grote naam. Maar waar het op neerkomt is dat hij werkgevers uh, um, wil uh, belonen met lastenverlaging. Dat ze minder premies hoeven te betalen. Er gaan tientallen miljarden uh, zal dat schelen in hun portefeuille. En hij hoopt dat ze dat geld zullen aanwenden om banen te creëren. Uh, want dat is zijn kompas, zijn doel voor de komende tijd. Om de hoge werkloosheid in Frankrijk die op 11% staat. Om die te verder naar beneden te brengen. En hij hoopt dus dat de werkgevers met hem samenwerken... hun verantwoordelijkheid nemen... en uh, meehelpen om de werkloosheid uh, naar beneden te krijgen. Nou, wat zeggen de kranten daarover? Ja, de linkse krant Liberation schreeft uh, dat het één grote gok is... Hollande reikt de hand uit richting het bedrijfsleven. Bedrijven hoeven straks dus minder premies te betalen. Uh, maar het is geen garantie dat zij dat ook om zullen zetten naar banen. Uh, Liberation vindt het wel waardevol dat de president het debat geopend heeft, schrijft, hij. schrijft de krant. Aan de andere kant van het politieke spectrum, de conservatieve krant Le Figaro. Uh, lovende woorden voor de toon van Hollande gisteren. Uh, ze zeggen daar uh, dat hij het midden hield tussen Tony Blair en Winston Churchill... Tegelijkertijd ook wel sceptisch. Verbaal sluit het aan bij de wensen van uh, de krant Le Figaro. Maar ook hier geldt het oude adagium: geen woorden, maar daden. Hmm. Even voor de zekerheid vragen of de Sociaaldemocraten ook zo lovend zijn, Ron. Uh, <laughs> Daar uh, zien ze natuurlijk uh, uh, tot op zekere hoogte de bui al hangen... dat die lastenverlichting niet gebruikt wordt voor het creëren van banen... maar dat uh, dat gestopt wordt in bonussen en dat soort zaken. Dus sommigen uh, die noemen het inderdaad verraad van een socialistische president... dit soort plannen zeggen dat hij zich ontpopt tot een, tot een ware president van de werkgevers. Dus er is inderdaad spanning en die spanning die zal ook in het parlement uh, aan de orde komen... want Hollande zal zijn plannen wel door het parlement moeten loodsen. Uh, op dit moment is een meerderheid daar nog socialistisch... Sommigen van hen zullen wel met de knijper op de neus moeten instemmen met de plannen. En dat kan nog wel eens een lastige exercitie worden. Ja, Dat denk ik ook. Ron Linker in Parijs, dankjewel. Het NOS Radio en Journaal Mediaoverzicht. Actievoerders hebben in Noord-Groningen vijf afsluiters van gasleidingen opgegaven en dichtgedraaid. Dat gebeurde bij de NAM-locatie in het zand. Een actievoerder van Schokkend Groningen is ook op het terrein. Hij ligt bij RTV Noord toe wat hij daar ziet. Ze hebben hier uh, vier afsluiters opgerond, bleek. Ze hebben die opstonden, betonring, uh, etc. cetera, hebben ze allemaal in sloot gegooid. Uh, ze hebben er ook een bordje bij, uh, bij hangen. Afzender Bommen Berends. Bordje met bommenberend als afzender verwijzing naar de bisschop die ooit de stad Groningen belegerde. Actievoorde zelf zegt met de afsluitingen overigens niets te maken te hebben. In Groningen staan vandaag opnieuw protestmanifestaties gepland... tegen de gaswinning in het gebied. In de Telegraaf zegt de VVD vanochtend dat het er nu ook voor, ook voor is... om de gaskraan terug te schroeven. Daar is dus nu een meerderheid voor in de Tweede Kamer. hoort u zoveel meer over, ook bij ons in de uitzending. Er is er op, opwinning in Wallonië over een optreding van de Belgisch premier... Elio Di Rupo in een amusementsprogramma... Die Roepo kreeg in het programma San Chissi van de zender RTBF... uitgebreide tijd om te vertellen over zijn privéleven. Hij vertelde daar bijvoorbeeld dat hij vanaf zijn twintigste jaar zijn haar al kleurt. Ik doe de champagne colorant, het is Oh, Je ne m'en doutais pas. Il a secret à cela. Het is ook niet echt een geheim. En dat die Roepo zoveel ruimte kreeg op televisie vinden andere Waalse politici ongehoord. Volgens de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reinders, ook een waal, lijkt Wallonië zelfs steeds meer op Noord-Korea. Continu de leider in beeld. De Waalse toezichthouder voor de media... heeft de baas van de omroep RTBF op het matje geroepen. L1 heeft een interview met de Limburger... die zondag het wereldrecord op de 1500 meter liep voor 65-plussers. 66-jarige Hans Smeets liep in Dortmund de afstand in 4 minuten 44. Prestatie is extra opvallend... omdat Smeets er niet altijd een even gezonde levensstijl op nahield. Zwaar is zeker er ook, bijna 20 jaar... En op mijn 50 ben ik herbegonnen met de Ja, Je weet natuurlijk nooit wat, waar, je, waar je grenzen gelegen hebt. Omdat je nooit, die heb je nooit kunnen aftasten. Ik ben nou tevreden wat ik nou bereik. En ik, ik, ik voel me dat prettig dan. Gelukkig, er is nog hoop.